Internetters die nu bijvoorbeeld een vakantiehuisje zoeken... zien in advertenties op andere sites dezelfde huisjes weer voorbij komen. De adverteerders zetten vanaf morgen een kruisje boven zo'n advertentie... waarmee de internet naar een register wordt geleid. Eurocommissaris Kroes had druk uitgeoefend om met zo'n register te komen. De privacyorganisatie Bits of Freedom vindt dat de regeling niet ver genoeg gaat... omdat registratie alleen achteraf kan. Aero Jazz FM komt terug in de ether. Eigenaar XC Jazz heeft een landelijke FM vergunning gekregen voor de Jazz Center. De radiostation zat van 2004 tot en met maart 2009 ook in de ether, maar moest die uitzendingen staken vanwege financiële problemen. Het is de bedoeling dat Aero Jazz vanaf 1 september weer op de FM te ontvangen is. De zender gaat zowel analoog als digitaal uitzenden.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 Het opruimen daarvan zou niet al te lang meer moeten gaan duren. Er staat uh, nog wel file nu tussen Tiel-West en Echtelt 6 kilometer. Omrijden kan via Den Bos over de A2 en de A59. De andere kant op is de A15 dicht vanaf knooppunt Valburg tot aan Dodewaard. Um, de omleiding die liep via de A12 via uh, Utrecht. Maar daar uh, zijn op dit moment problemen. Van Arnhem naar Utrecht, Er staat tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 6 kilometer file. Door een gestrande wagen is de rechterrijstrook dicht. Dit is Radio 1, de NTR. Onze gasten debuteerden drie jaar geleden met de CD. Ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. En nu is er de opvolger met een aanzienlijk krachtiger titel. Omdat ik dat wil. Overleven, verlangen en liefde. En daaruit blijkt dat ze ouder is geworden... Maar dat is wat anders dan volwassen. Alsjeblieft zeg, dat klinkt zo dood. Hier is Roos Rebergen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Roos, een van de mooiste zinnetjes op je nieuwe album... er staan heel veel mooie zinnetjes op, kan ik alvast verklappen... is de volgende zin. Vraag het hemd niet van mijn lijf, maar trek het uit. Is dat een, een zinnetje dat je makkelijker zingt dan dat je het uitspreekt? Of zeg je dat ook wel eens gewoon tegen deze of gene? Uh, nou, het is niet dat ik dat tegen iedereen zeg. Nee, nee dat uh... snap ik. Maar <laughs> tegen je geliefde misschien? Is het uh, zo begonnen wellicht? Nee, ik, ik praat makkelijker in, in mijn liedjes dan... Uh, dan uh, ja, In het liedje zeg ik dat ik eigenlijk niet zoveel wil praten. Dus doe het maar gewoon. Nee. Daar komt het op neer. Trek me hem maar uit. Ja. Ja. En eh, is zo'n zinnetje erin eh, zomaar? Valt die je in of, of schaaf je daar aan? Hoe gaat het We, Niet per se die zin. Maar het lied begint met... Ik hield mijn buik voor je in. Want ik ken je pas net. Ik hield mijn buik voor je in en nu lig ik in je bed. En dat was... Of ja, dat, dat, dat, dat dacht ik wel gewoon... Toen, toen, toen, in de... toen je in dat bewuste bed lag met die buik en die man Ja, en toen... Uh, to... ja, het begint toch goed te duwen. Ja, het gaat heel goed. Uh, en uh, en de, daarna komen de andere zinnen. Als je iemand idee hebt, dan, uh, dan volgt de rest. Hm. Ja. Dat is ook niet zo'n zin die je, die je in een liedje verwacht, hè? Uh, uh, nee, misschien niet, maar... Uh... Wel een dat liedje. Ja, En heel eerlijk. En, en, en in datzelfde liedje zing je als, als een mantra. Het heet trouwens niet uitmaken, dat liedje. Mm. En dat komt de hele tijd terug. Hè? Als een mantra zing je niet uitmaken, niet uitmaken, niet uitmaken. Krijg je veel voor elkaar met je muziek? Um, hoe, hoe bedoel je? Nou, luistert die dan ook? Dat, dat ze het niet uitmaken. Uh, ja. uh, nee, uh, ja. Nee, ik weet niet. Of nee, dat of helpt. ja. <laughs> nee, ik heb, uh, heb nu verkering, dus uh, dat is niet uit. Dus uh, dat is goed. Hij heeft en, het niet uh, uitgemaakt. Maar nee. niet speciaal omdat jij dat eindeloos zong. Nee, ik denk niet dat het zo werkt. Toch? Uh, uh, nee, zo werkt het niet. Nee. Maar voelt het wel veilig om het heel vaak achter elkaar dan. Te zingen, heb je het gevoel dat je er misschien iets mee voor elkaar krijgt? Nee, het is ook wel een beetje een, een grap. Nou, het heeft ook. Um, um, ik, de, de, die zin van niet uitmaken dat is zonde. Het heeft ook een beetje met een sigaret, sigaret te maken. Dus iemand die een sigaret uh, niet, niet uitmaken dat is zonde, maar ja, dat daar gaat het natuurlijk niet over. Nee. Maar, uh, um, Zullen we hem gelijk even laten horen? Ja, dan is het wat Zal duidelijker voor niet... de luisteraar misschien. Dat komt. Niet uitmaken van het nieuwe album van uh, Ro uh, Roos Beef. Ja. Omdat ik dat wil, zo heet het album. En uh, um, nou, we spraken net over dat liedje en wat je ermee voor mekaar krijgt of niet krijgt. Uh, we spreken over veel meer en luisteraars uh, kunnen zich bemoeien met de uitzending. Mail naar onze website radiokunststof.nl um, Heb je nog naar de MTV Video Awards gekeken? De mm. Music Awards. Uh, nee, nee. Nee. Is het iets wat je volgt? Nee. Ik, uh, wat je interesseert? Ik wist het eigenlijk niet. Dat het, uh, ik ben ook niet uitgenodigd. Dus, uh, en, wat nee. ja. <laughs> en wat onverwacht ook. Kate Perry was, uh, was de grote winnaar. Uh, Beyoncé stal de show want ze meldde dat ze zwanger is. Van Jay Z. is, geloof ik, die rapper is uh, oh. haar man. En de Jay-Z moet ik zeggen: Felicie Flapstaart. <laughs> en uh, Adele uh, moest het afleggen tegen Kate Perry. Amy Winehouse werd nog even uh, gememoreerd. Ja. Maar zijn het, um, uh, ja, het zijn generatiegenoten, leeftijdgenoten van jou? Voel je verwant met een van die Vier. Um, um, ja, misschien omdat ze allemaal uh, uh, muziek maken, maar niet speciaal of zo. Net, ik voel me net zo verwant als, uh, als uh, het kassameisje. Ja, niet speciaal of zo. Die zijn. dan ook even oud is en misschien in uh, ja. de vrije tijd muziek maakt. Ja, daarom. Dus, uh, nee, niet. Heb echt, je van nee. geen van de vier uh, iets in je iPod staan? Ik heb geen iPod, maar... <laughs> heb je albums in je kast? Heb... Hoe luister je naar muziek? Uh, nou, de cd's. Ik weet niet of je dat kent. De cd's <laughs> worden nog steeds gemaakt. Uh, die koop ik wel. Ik download niet. En, uh, Uit principe uh... niet? Nou, ook omdat ik nooit... Uh, omdat ik, omdat ik uh, te lui ben omdat, om dat... Om, om dat ik niet weet hoe het werkt en dat ik, en dat ik uh, geen zin heb om dat uit te zoeken. of Dat, dat schijnt heel makkelijk te zijn, maar uh, daar begin ik niet aan. <laughs> en uh, ik vind het leuk om, uh, om een cd... Ik vind, ik vind hoesjes leuk en uh, ik, ik vind het product uh, cd's uh, leuk. En dat is niet verbazingwekkend dat je dat zegt, want jouw cd's zien er heel mooi uit. Dus het is misschien toch wel een beetje een principe kwestie, of niet? Je wilt ze gewoon echt in je handen hebben en... Het is, gewoon, het is gewoon mooi als je ja, het, is, het is gewoon iets wat je in je handen kan houden. En, uh, het is niet dat ik er ook heel zuinig mee ben hoor. Het liggen overal <laughs> en nergens. Maar um, um, ja, het, is, het voegt iets toe of zo. Het, uh, je, kan, je kan er net nog iets meer mee doen. Tenminste, als je cd maakt, je kan er net nog iets meer uh, van jezelf in, in stoppen. Ja. En, uh, dus ja, en, ik vind het en, wel belangrijk. En, en heb je een van de albums ooit gekocht? Adel misschien? Uh, nee, Amy Wijnhaus heb ik wel. Maar het is niet dat ik dat heel veel heb geluisterd. Of ik vind haar, vond haar een, vind haar een hele goede zangeres. Maar, maar het is niet dat ik uh, uh, heel fan ben van de muziek of speciaal. Of, uh, nee. hm? Wie zijn eigenlijk wel je heldinnen als het om muziek gaat? De uh, band Wilco. Daar uh, ben ik een groot fan van. De uh, uh, band L Wilco. Wilco, ja. Uh, Lucinda Williams. Uh, Daniel Johnston. Uh, van alles. Uh, ook uh, Nederlandse dingen. Uh, uh, André Manuel. En, uh, nog, ja... André Manuel heeft nog veel opgetreden bij jullie in de achtertuin. Voor de mensen die het verhaal niet kennen. Ja. Je bent op een boerderij uh, opgevoed en je ouders hadden in de silo achter uh, de boerderij. Door jouw broer geloof ik en de drummer van Roosbief helemaal opgebouwd. Een, een soort theater ja. in Duiven, daar hebben we het dan over. En daar hebben we het waarschijnlijk zo dadelijk ook nog over. Gelderland. Hebben we het dan over ja, de provincie durf, gaan, bij Arnhem, ja. ja, bij Arnhem. Uh, en je bent dus min of meer in het theater uh, opgegroeid? Nou, mijn, mijn, mijn vader was altijd theatermaker en hij treedt nou zelf niet meer op. Maar, um, dus ik heb, ik heb als kind wel uh, veel festivals gezien en uh, to, ja, dat, dat, dat was wel uh, normaal dat we altijd meegingen. Uh, en dat we thuis ook een festival hadden en uh, dat, of dat was er altijd wel in, uh, in mijn leven dus, uh, uh, dus ja wat was het precies eigenlijk want de, de, de, ik heb een documentaire gezien uh, in het uur van de wolf jaren geleden uitgezonden mm -hmm. dus was je een jaar of 18, toen ben je een jaar lang gevolgd want je won prijs na prijs mm -hmm. uh, de grote prijs van Nederland daar begonnen trouwens mee en uh, nou goed, toen is er een documentaire gemaakt, ook omdat die boerderij waar je met je ouders woonde tegen de vlakte moest. Dat was ongeveer de aanleiding in combinatie met het feit dat jij ja. uh, bekend was geworden. Maar schets het dus. Hoe, hoe, hoe zag het eruit? Wat, uh... Het was een. Uh, ja, de dorp Duiven is, niet, is, niet, is geen bijzonder dorp of zo. Daar. Uh... Um, daar hoef je niet voor uh, op vakantie naartoe te gaan. Maar, uh, <laughs> maar uh, we, we woonden op een, hele, op een hele mooie plek. Een hele grote boerderij. Het, het was geen bedrijf meer. Hè. Het was wel gewoon. Uh, um, we zouden daar een jaar wonen en toen woonden we daar al jaren. Dertien uh, jaar uiteindelijk. Ja, ja. Een soort antikraak was het? Uh, nee, ja, zo kan je het noemen. Het nee, was wel echt huur van de gemeente. Dat was maar. Uh, en toen? Want dan woon je op zo'n boerderij. Dat zou aanvankelijk maar voor een jaar zijn. Maar dan heb je nog niet een heel theater in je achtertuin. Nee, maar dat groeide. Het begon vooral met theater. Daarna hebben we steeds meer muziek. Um, um, en en het, was eerst, het was eerst in de koeienstal. Maar later kwam de silo. Het werd steeds groter. En, uh, uh, en, en, en, en eerst was het een dag. En we hebben een keer vijf dagen festival gehad. Een keer twee, een weekend. Of, het, het was elk jaar in ieder geval. En, uh, Um, ja, het, het was gewoon een uh, heel bijzonder feest altijd. En, uh, um, en hoe oud was jij toen dat begon dan? Uh, yeah, yeah, ik, ik weet niet precies. Ik, uh, ja, toen ik heel klein. We, ze begonnen meteen al na, na, na een jaar dat we daar gewoond hebben. Begon, begonnen ze volgens mij al, maar toen heel klein en, uh, en vooral theater. Dus ja, het heeft tien, elf jaar hebben we een festival gehad, geloof ik. Tien jaar, maar ik weet niet niet helemaal hmm. zeker. In die documentaire heb je het over dat je als meisje cowboyliedjes maakte. Eh, hoe oud en, en wat moet ik me bij een cowboyliedje voorstellen? Wat was dat dan? Uh, nou ja, ik, ik, ben al, ik ben altijd wel als, uh, ben altijd wel gek op, op uh, cowboys en paarden geweest. Vroeger. <lacht> en, uh, ja, het gaat nooit over. Meer op cowboys dan op indianen. Uh, ja, ja, ik kende ook, kende ook vrij weinig indiaan. In die... <laughs> maar heel <laughs> veel cowboys in Duiven. Nee, ik, uh, ik hield terug van Patsy Cline en uh, Lucinda Williams denk ik, uh, van die muziek. Patsy um, Cline dus ik... is niet oud geworden. Nee, of? vliegtuigongeluk. Vliegtuigongeluk, ja. net ja. als die andere grote held. Ja. Ja. Maar goed, daar was je, en dat was natuurlijk een cowboy-achtig meisje, zangeres. Uh, ja, maar dat, ik heb wel eens een film van gezien en uh, ik vond het wel... Een romantisch, of jij zat een heel tragisch leven, daar, daar, was, daar, daar was niet heel veel moois aan, maar um, um, ze zong wel altijd voor de mannen in cafés en dacht ik, ah ja, dat wil, wil ik wel. <laughs> Zingen voor mannen in cafés. Maar ja. Ja. Betsy Klein is niet echt een voor de hand liggend uh, type. Als je, jij bent nu 23, mm. brachten jouw ouders jou op dat spoor? Of zo? Ja, Hoe ging ik dan? kreeg van hun de, de muziek op mijn verjaardag. En dan, uh, en ik, t, ik heb het ook in het begin was het vooral Petsy Klein en daarna had ik het wel uh, gehoord. Maar ja, ze heeft een prachtige stem ja. en de liedjes zijn allemaal een beetje, beetje hetzelfde natuurlijk. Toen kwam Lucinda Williams en uh, ja, die is altijd meegegaan en, uh, Voor mijn gevoel. Uh, ja, albums werden ook, die waren ook steeds heel anders. En uh, steeds als ik iets ouder werd, dan dus het leek het heel erg alsof dat. Uh, Um, Alsof ze het voor jou deden. <laughs> ja, nou ja, dat nou je niet. Denk, maar uh, goed, zij is ja. er nog altijd en maakt nog steeds hele mooie albums. En iedere keer weer. Ja, het is de laatste dat heb ik niet meer zo. Uh, heb ik eigenlijk niet meer gekocht. Omdat ik. Um, maar uh, als ze speelt, dan uh, ga ik er wel naartoe. Ja. Ja. Maar goed, dan maak je nog geen zelfliedjes. Dan maak je nog niet zelfliedjes, moet ik zeggen. Dan luister je er alleen nog maar naar. Of ging je toen onder invloed van Patsy Cline en uh, Lucinda? Nee, ik, ik, ik, zong, ik zong wel heel graag. En ik trad graag thuis op. En, uh, uh, uh, dus ik, ik, zong, ik, ik maakte, maakte snel al liedjes met, met een, uh, mijn beste vriendin, doorheen. En zo, en zo is het begonnen. Toen had ik om mijn twaalfde ik mijn eerste bandje. Zippet heten we En toen deden we Engelstalige liedjes. En daarna, op mijn vijftiende, kwam Roos dus, Het um, was gewoon iets wat ik graag deed. Het, is, het, is niet, het zit niet in heel achterliggende... Hmm. En je kende geen angst van op een podium staan... En, en dan gaan zingen en dat mensen naar je kijken en luisteren? Nee, nee. Het, het, het is wel eens dat je periodes kan hebben... dat je, dat je heel zenuwachtig bent of zo, maar... Meestal heb ik dat niet. Meestal ben ik uh, vind ik het te, uh, leuk om te doen en uh, ja dat vroeger ook al. Hmm. En toen die grote prijs, uh, nou dat was dus in uh, 2008. Nee, 2006 was dat. Toen was je dus uh, 17 jaar. En in uh, 2008 kwam je debuutalbum uit. Ze willen wel je hond aaien, maar niet met je praten. En uh, nu ben je dus 23 en is daar uh, je tweede album omdat ik dat wil. Dat klinkt behoorlijk daadkrachtig, omdat ik dat wil. Ja, ja ik schrok er zelf ook van. Nee, uh, het, het is een zin uit het liedje Hersens. Um, en um, uh, wat, wat, wat ik er... Uh, ja, als je, als je het album hoort, dan, uh, dan, dan klinkt de titel... Uh, ja, dan, dan, dan, is, dan klopt het... Oh, dan klinkt de titel veel sterker dan, dan als je alle nummers hoort. Ja, sterker uh... nog, dan klopt er helemaal niks van de titel. Want het opent met het nummer uh, De Twijfelaar. twijfelaar. Ja. Uh, en, en ook de rest van de teksten uh, laten juist iemand zien die, die niet helemaal zeker van zijn zaak is. Of haar zaak, moet ik in dit geval zeggen. Nee, maar ik vond het wel mooi in die. Ik wou het, uh, ja, of wij of ik, we wouden het eerst. Uh, het is maar een plaatje noemen. Maar dat, dat, dat, ja, dat, vond, dat was uiteindelijk toch te negatief. En toen zei Wannes, die uh, um, ook Bons speelt, uh, uh, die doet van alles, gitaar, zang, zingen. En, uh, en die zei van, waarom noem je het niet, omdat ik dat wil, van, uit hersens. Ik dacht ik, ja, dat is, wel, dat is wel mooi. Omdat, omdat uh, de muziek en zo, de nummers, die, die klinken wel... Uh, Alsof we weten wat we ja, willen. Ja, die klinken uh, wel daadkrachtig. Dus daarom vond ik het wel uh, goed bij passen. Wat is de ontstaansgeschiedenis van het liedje Hersens? Dus waar dat, waar, die, uh, waar dat zinnetje uitkomt, omdat ik dat wil. Uh, ja, het, is een, uh, het, gaat over, het gaat over hersens die, uh, die uh, uh, niet opbouwen met, uh, met denken. en. Uh, maar doorgaat en dan is het een soort vraag in het refrein van... is het mogelijk dat ze nu gaan slapen, dat ze kruipen onder de wol... zich uitstrekken en nog eens omdraaien, omdat ik dat wil. Dus het is uh, ja, een soort verzoek. Is het? Ja. Een verzoek aan jezelf, neem ik aan. Oh, ja, aan, aan jouw hersenen. He, he, he, he, ja. Zitten die uh, wel eens in de weg? Uh, uh, ja. Ik ja, bedoel, jawel. vind je het lastig om ze uit te zetten? Jawel, het gaat wel... Uh, het gaat, het gaat wel vaak door. Maar ja, dan moet je gewoon even gaan slapen. En dan, uh... <laughs> dat lukt al niet? Nee, nee, dat klopt wel. Want er is wel iets... Hè, met de, Het is zo... Uh, een, een prettig brein, lijkt mij. Tenminste, als ik uitga van het brein... waaruit deze liedjes voortkomen... en uh, dat is jouw brein. De, of denk je er zelf niet helemaal zo over? Het, is, het zijn steeds grappige... Uh, nou ja, gedachtenkronkels of zinnetjes... waarvan ik denk... ja. Inderdaad, zo. <lacht> um, of, of, of nou ben je daarvan bewust? Dat jouw brein blijkbaar iets anders doet dan wat het uh, doorgaans doet? Uh, mm, nou ja, bewust. Nee, ik, ik, ik weet wel dat ik misschien op, op dingen let. Uh, en, en ja, op dingen let wat, wat er vaak niet zo toe doet. En dan, en dan zitten daar wel grappige dingen in of zo. En ik, maar ik denk er niet zo bewust over hmm. na, of probeer ik in ieder geval. Uh, um, ja. ja, want dan de, uh, het heeft het ook iets magisch eigenlijk, bedoel je. Ja, ik vind het lastig om over mezelf te zeggen of zo. Ah, <laughs> zo het is niet. Goed, hou erover. <laughs> op. Er zijn twee vragen al van luisteraars. Uh, hoi Roos, gefelic gefeliciteerd <laughs> met je relatie. Kijk, uh, uh, zegt Sander, schrijft Sander, mag ik het zo noemen? Nee, hè? Ik wilde naar Vera in Groningen komen om je ten huwelijk te vragen. Oh. Nu niet meer. Nu okay. kom ik voor de muziek. Prachtig, gelaagd, hoopvol en om verliefd op te worden. Vandaar. Bedankt voor je mooie liedjes. Dat is aardig. Nu ben je dus wel een huwelijksaanzoek misgelopen, begrijp ik hieruit. Um, ja, ja. Nou, ik ga even bellen. <laughs> Beste Roos, daarnet hoorde ik het liedje niet uitmaken. En mijn vraag is of jij of iemand anders de sound voor dit liedje hebt gemaakt. Het refereert erg aan de muziek in de jaren tachtig. Maar ook aan het geluid van bijvoorbeeld Deus. Het contrast van je lichte en mooie stem met de vrij rauwe muziek... werkt erg goed. Met vriendelijke groet Sandra van Kralingen. Ah, dat is een leuke vraag. Um, nou ja, we... we uh... Misschien als hij op Deus komt. Uh, Tom Pintus is natuurlijk ook een Belg. Uh, hij is de producer van de CD. Dus, dus hij heeft een... Um, of ja, het geluid hebben we ook aan hem te, te, te danken. danken, of mede, te danken. Uh, mede te danken. Mede te danken. En, maar we, uh, we, we hebben in de La Chapelle-studio's in uh, België opgenomen. En er was een... Uh, Kapel, dus er was een hele mooie ruimte. En uh, ja, die drums die klonken ook meteen al heel groot en heel, heel vet. Dus uh, t, volgens mij hoefde het niet, ja, het klonk meteen al vrij goed. En, uh, en uh, ja, verder is het geluid het, uh, door Tom en ja, met z'n allen wel, maar uh, het, het was in één keer was het er wel bij het niet uitmaken. Is het eigenlijk zo, uh, toen we het daarnet hadden over die teksten en hoe jouw hersenen werken, dat je ook andere dingen schrijft dan liedjes? Nee, eigenlijk niet. Uh, Wel eens overwogen? Uh, ja, nou, misschien komt dat nog of zo. Ik denk niet dat ik ooit een boek ga schrijven of zo. Um, uh, um, maar uh, nee, ik vind, ik vind het heel leuk om, om met. Muziek, ik schrijf altijd met muziek erbij tegelijk. Het is nooit dat ik een wit vel heb en dan, en dan denk van oké. Okay, uh, hier komt het. <laughs> er nee. moet nog wel iets mee, bedoel je? Nee, het gaat altijd wel gelijk op met... Uh, In combinatie. Als, als ik achter de piano zit. En, uh, en, natuurlijk om een tekst af te, af te maken. Hoeft daar geen piano. Uh, heb ik die daar niet bij nodig. Maar het, het, het, ik vind het heel leuk om met ritme en met tekst. Ik heb dat... Ja, dat, dat versterkt het of zo. En, uh -huh. uh, en dan kom ik ook op meer ideeën. Heb ik het gevoel. Maar... Misschien uh, dat ik later ooit uh, andere dingen ga schrijven. Maar uh, ja, ik vind het zo zelf de prettigste manier. Ja. En je houdt heel erg van herhalingen. Althans, in dit album komt het heel, voor, uh, heel veel voor. Of is dat simpelweg omdat het muziek is? Wat denk jij? Uh, in de tekst bedoel je vooraf. Ja. Uh, niet uitmaken, niet uitmaken. <laughs> ik bedoel, dat is niet het, de enige mantra die je uh, Nee. Nee, nou ja, ik ben, ik ben normaal. Terwijl ik, ik heb meestal heel veel stukjes en heel veel ideeën. En dan kom ik bij. Dan uh, gaan we repeteren met de band. En dan zitten er zoveel wendingen. Dan, dan lijkt het een liedje, als een soort musical op, op zich. <laughs> dus, uh, dat is veel te veel. En uh, dat, ik heb dat nu wel een beetje geleerd. Of geleerd, maar ik. ik uh, zoals Tom en zo, die zeiden wel van... Roos, je kan ook dingen herhalen. Of je kan, ook, je kan ook gewoon iets nog een keer doen. Maar ik denk al vaak dat het dan verveelt. Maar dat, ja, dat is eigenlijk niet zo. Dus, um, dus ik dacht, uh, oké, okay, dan, uh, <lacht> dan doe ik dat. Is het daarmee ook voor jouzelf een totaal ander album geworden... dan het debuutalbum? Ja, ja we hebben nu wel... Uh, um, kijk, bij het eerste... Het eerste bij de eerste D hadden we helemaal geen idee over geluid of zo en nu, nu wel. En, en de eerste D heeft Tom ook opgenomen. Uh, Tom Pins was daar ook de producer van, uh -huh. maar, maar toen hebben we het wel een beetje vooral aan hem overgelaten. Van uh, ja, we hadden de liedjes en 1, 2, 3 opnemen en en dat was ook goed hoe we het op die manier hadden gedaan. Het had ook niet anders gekund, omdat uh, ja, omdat omdat iedereen op dat niveau zat, denk ik. En, uh, en we hebben nu wel uh, veel gespeeld. En uh, we zijn wel gegroeid als groep. <laughs> dat mag ook wel natuurlijk in drie jaar. Ja, <laughs> uh, dus, dus we hebben nu allemaal wel... meer een duidelijke mening en kant waar we op wilden. En, uh, dus ja... Mm. Dat is het grootste verschil, denk ik. Om, omdat, omdat ik dat wil, klinkt ook een beetje als een antwoord uh, op een vraag, hè? Omdat ik dat wil. Ja, omdat, omdat, ik, ik... <laughs> omdat ik dat wil. <laughs> Welke vraag zou dat kunnen zijn? Ja, dat maakt niet zoveel uit, geloof ik. Um... Ja, ik zou... Jij zegt ik... dat al snel omdat ik dat wil. Het is lekker makkelijk. Ja, ja. En ik had het net al over het openingsnummer van het album, uh, Twijfelaar. Um, en, en dat is wel grappig, want er zitten een, een paar welgemeende adviezen in, uh, in dat liedje. En ook adviezen, ja, bijna oud-Hollandse goede raad die een oma of moeder zou kunnen geven: stop met staren, dat scheelt je jaren. Is dat vaak tegen jou gezegd? Uh, nou ja, niet zo gezegd, maar, um, maar ja, ik, ik kan wel heel lang staren. Ja. Maar de, ja, dat kan mijn broer ook. We zijn een soort staarfamilie. Staar um, ja, ja, ik kan wel, of in de klas of zo, ik kon, kon wel heel lang uh, naar iets kijken of zo, zonder dat ik het echt door had. Um. Tot grote ergernis van... Uh, ja, vermoed ik. <laughs> ik onderbreek je even, want er is verkeersinformatie. Files nog op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, bij Maarsbergen 6 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. En na een ongeluk eerder vandaag op de A15 vanuit Gorkem naar Nijmegen, bij Echtold nog 5 kilometer. De weg is tussen Dodewaard en Andolst nog steeds afgesloten. NTR brengt cultuur elke dag. En u luistert naar Kunststof. Vandaag is Roos Rehbergen te gast. De frontvrouw van Roosbief. We spreken over het nieuwe album. Omdat ik dat wil. Omdat ik dat wil. <lacht> leg ik de klemtoon nou hele tijd verkeerd? Het uh, is allemaal goed. Oké, okay, het allemaal is goed? allemaal goed. En uh, uh, uh, nou, je had het net over uh, die middelbare school. Waar wel eens werd gezegd dat je aan, aan het uh, staden was. Ik moet jou... Ik moet even de, uh, uh, de uitzending onderbreken. Het is op dit moment uh, één minuut over half acht. Ja, er is nieuws. De vrouw en drie kinderen van de verdreven Libische leider Muammar Gaddafi zijn in buurland Algerije. Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het Sofia Gaddafi, dochter Aisha en de zoons Hannibal en Mohammed. Ze zouden vanochtend het land zijn binnengekomen. Waar Gaddafi zelf is, is nog steeds onbekend. Het Italiaanse persbureau ANSA meldt dat hij ondergedoken zit in Bani Walid, zo'n 100 kilometer ten zuidoosten van de Libische hoofdstad Tripoli. Tot zover nieuws van het Radio 1 Journaal. En zodra er ander nieuws te melden is, dan komen we terug. Uh, ik zei net dat Roos Rehberg, de gast, is de frontvrouw van uh, Roosbief. En je gaat zo dadelijk ook nog een uh, nummer live spelen. Ja. Begeleid jezelf op piano. Een nummer uiteraard van je, van je nieuwe album. Uh, we hadden het over het feit dat je veel staarde, net als je broer. En, en dat heeft, uh, uh, denk ik... Veel te maken met sowieso waar je vandaan komt, namelijk dat dorp Duiven op die boerderij. En uh, of heeft dat daar helemaal niks mee te maken? Nee, ik, weet, nee, ik denk het niet eigenlijk. Nee, uh... Nou, wat ik opvallend vond, en dat is ook omdat ik net die documentaire nog weer heb bekeken, is dat er uh, sowieso uh, een bepaalde rust van uitgaat, die je uh, volgens mij toch iets minder snel tegenkomt in de grote stad dan op het platteland. Of is dit allemaal onzin aan jouw idee? Want je woont nu alweer een tijdje in de grote stad. Uh, ja. Um, ja. Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit waar je woont. <lacht> en uh, het, is, het is alleen de plek. Of ja, in wat voor een huis. Of hoeveel ruimte je hebt. Of, uh, um, maar ja. Een stad is wel anders dan een dorp. Of In een dorp moet je jezelf meer vermaken. En dan begin je een bandje om omdat er weinig te doen is. En je. Hebt, het, is, het is natuurlijk wel anders. Maar uiteindelijk zijn het ook allemaal mensen. En ja, maakt iedereen het ook allemaal groter dan dat het is. Ja, ik herinner me, een paar weken geleden was hier uh, iemand te gast die een boek had geschreven over Groningen en zijn broer ziet uh, ze van de hoek was de gast en zijn broer die nog altijd in de provincie op de boerderij was blijven wonen die zei hij zou nooit meer terugkomen want hij wilde de grote stad met al die toeters en ambulances ja. en ik kan me toch zo voorstellen dat je op dat platteland waar jij dus al die jaren hebt gewoond dat dat ik ja, bedoel daar krijg je toch een andere energie van dan in de grote stad of kun je heel makkelijk nu ook op die kamer in Utrecht een beetje voor je uit zitten staan ja Lukt heel goed. Maakt niks uit. <laughs> nee. nee, ik... Nee, dat... dat uh... Nee, ja, sorry, nee. <laughs> Maakt niet uit. En datzelfde liedje, uh, uh, Twijfelaar, waarin dat staat... van uh, stop met staren, dat scheelt je jaren. Um, uh, schrijf je, zing je... Uh, alles gaat me te vlug. Ja. Het klinkt ook een beetje alsof je niet van deze tijd houdt. Nou ja, ik, ik, hou, ik, ik hou wel altijd van het. Als het goed is, dan. dan ik, ik vind het altijd uh, jammer als iets afgelopen is. of als, Daarom hou ik misschien vroeger ook altijd. hield ik ook altijd van soap's, misschien. Omdat, het, omdat er nooit een einde aan kwam. En, ging, en, en dat ik met films zat denk, ah oh ja, en nu? En nu is het afgelopen. <lacht> en en uh, dat, dat heb ik altijd wel gehad. En uh, dat ik het altijd jammer vind als de mensen als mensen naar huis gaan. En als, als, uh, ja, <lacht> dat, is, dat dat. En, en ik zing daarvan uh, alles gaat met de vlug, kijk naar de mode, het komt wel weer terug of zo. Dat is ook wel mooie dingen komen. komen komen ook altijd uh, wel weer misschien in een ander jasje of, of, of in een andere situatie. Maar, uh, maar ja, toch vind ik, het, uh, vind ik het altijd lastig als iets uh, voorbij gaat. Ja, ja. Dat is dus, de, het heeft helemaal niet zozeer met deze tijd te maken. Maar veel meer met jouw instelling dat het niet voorbij moet gaan. Dat het prettig is als het doorgaat. Ja, als, als het goed is, is het uh, goed. Ja, dat klinkt een beetje saai, maar uh, ja, zo zie ik het wel. Uh, zoals gezegd, je gaat door mijn lijf doen ja. in het bos. Misschien moet je even iets vertellen ja. over hoe dat liedje is ontstaan. Ja, ik woonde in uh, Den Dolder drie maanden. Um, uh, er was. Um, net toen we alle optredens met de eerste D hadden, ge uh, um, hadden gehad. Toen uh, gingen we in de winter, de drummer en ik, drie maanden voor een project in Den Dolder. Het vijfde seizoen heet dat huis. Dat is naast een psychiatrische inrichting. En het was de bedoeling dat we daar inspiratie op gingen doen. Maar uh, het is niet heel veel uitgekomen. We hebben vooral gehangen. En, um, um, maar wel één nummer dus, in het bos. En dat gaat over die plek. en uh, ja, het is wel Je een zat beetje... daar op uitnodiging? Ja, het is, het is, het is, ze nodigen daar elke drie maanden al kunstenaars uit te schilderen. Maar ja, ze hadden nog nooit een uh, bandje gehad. Dus dat was wel even schrikken. En, <lacht> voor uh, jullie of voor hun? Nee, voor <lacht> hun, denk ik. Maar... Uh, Nee, het, was, het is op zich wel mooi. Uh, um, ja, je hebt een heel groot huis en je mag daar doen wat je wilt. En, uh, dus en het is ook op het terrein je, van de psychiatrische ja, inrichting? Ja, het is de bedoeling dat je iets met die, met die mensen daar doet uh, van Altrecht. En we hadden daar uiteindelijk een heel groot feest gegeven. Een CX-tent en een, CX een roosbiefconcert gegeven. Maar het was eigenlijk wel een hele... Het was midden in het bos, dus het was een hele stille plek. En... Uh, um, ja, net, net toen ik daar een beetje gewend was, toen ik zo meer, ja, meer, meer contact kreeg met de mensen daar. En, uh, toen, toen was het eigenlijk afgelopen het project. Dus dat was wel. Uh, dat, dat was op zich wel jammer. Maar, ja, uh, net als de film die opeens afgelopen <laughs> ja, is. Ja, geen, geen soap het... Je had daar het liefst nog veel nog, tot nu toe gezeten. Nou ja, nee, dat niet. Maar in het. Uh, want, dat stukje van het liedje. Ik zing, ik zing het liedje niet helemaal, want uh, daar hoort drums bij op, op het laatst. En daar zing ik in het bos, in het bos waar stilte is voor de treinen. Dat, ja, dat hoor je dadelijk niet. Want het, het is altijd raar dat op die plekken zijn, uh, dat, dat er dan zo'n spoor omheen zit. Je hoort het, het de trein en uh, ja, ik woon nu weer, weer naast een trein. Dan komt het ook altijd wel weer terug, de trein. Maar... Uh, dus het was heel stil in het bos en je hoorde alleen die trein. En het, was een, het, het was een beetje een vreemde tijd. En daar gaat het uh, nummer over, over die plek. Oké, okay, ja. laat me horen dan. Okay. Live, Roos reebergen van Rose Beef zingt in het bos. Ons aan om iets op of iets af te bouwen in het bos, in het bos waar de vogels ons vergeven, we ademen in, we ademen uit en snakken naar het leven. Mooi, Roos. Roos We begeleidde zichzelf op de piano. spreken over het nieuwe album. Omdat ik dat wil. In het bos. Het liedje dat is ontstaan toen je zelf in het bos zat. Samen met de drummer heb je daar. Hoe lang hebben jullie daar gezeten? Drie maanden. Drie maanden. Ja. En wat gebeurde er met jou? Om zo drie maanden afgezonderd in zo'n bos te zitten. Uh, ja. Op het terrein van een psychiatrische inrichting. Ja, dat was niet. Het was niet heel leuk, eigenlijk. Maar, Wat uh, maakte dat het niet leuk was? Nou, omdat we net ook heel veel hadden opgetreden. en ik, ik, uh, Alles was het doorgegaan. En, en, en toen ging ik opeens in, in een ja, zo, zo afgezonderd mogelijk uh, ergens zitten. En, en Tim, die was wel uh, uh, ja, veel, veel van huis. Dus, uh, dus uh, ja, het was wel een beetje uh, alleen. Maar... Uh, maar ja, ja. Je hebt je er doorheen geslagen. Ah oh ja, zo ernstig is het niet, <laughs> maar. Uh, nee. Nou, ik vroeg me dat wel af, ook na het zien van die documentaire. dat er ook wel veel tegelijkertijd gebeurt. Ik bedoel, sowieso, als je 18 bent. en uh, zoveel aandacht krijgt en succes hebt. en uh, nog wel bij je ouders woont. maar dan ook het ouderlijk huis verlaat. Uh, dat dan ook nog eens tegen de vlakte gaat. Dat is wel veel. Ehm. Uh... Ja, maar ja, als je... Ja, ik, ik weet niet. Ik, als, als je daar... Ja, sommige mensen maken dat mee. Sommige, of het, het valt wel mee. Of de, ja, het is wel een beetje een rare tijd natuurlijk. Dat, dat er van alles gebeurt. En, uh, en, en dat, je, dat je opeens weet van... Oh ja, dit, dit is mijn beroep. Of dit is wat ik nu doe. En uh, nu, moet, nu moet je zelf je tijd indelen. En nu moet je... Uh, voor jezelf koken en, en nu moet je het zelf doen. En uh, ja, dat, dat, dat ik had er wel moeite mee, of misschien nog steeds. Maar uh, ja, ik bedoel, andere mensen gaan zijn er allemaal ziektes... en dus het valt allemaal <lacht> wel mee ja, op zich. Uh, ja. Of ze komen in de prostitutie terecht. Ja, dat is je wou maar zeggen, er je... zijn echt wel ernstige dingen. <lacht> ja. Maar is het je... Uh, overkomen in die zin. Van de, de, dat je dat realiseerde van... hé, hey, ja, dat, dat is nu wie ik ben. Een singer, songwriter... met, met succes. En dit is nu mijn bestaan. Ja, nou ja, ik, ik, ik, was er, ik was er... vroeger ook al heel bewust van... dat ik dat ging doen. Of zo. Ik dacht, ja, dat... dat, dat verder, verder kan ik ook niet... heel veel. <lacht> <lacht> klink, uh, of heb ik veel... ik heb ook niet veel hobby's of... Um, um, dus ik, dus ik wist ook wel dat, dat, dat dit de bedoeling is. En, uh, en, ik, en ik ben heel blij dat het, ja, dat het, dat het ook wel aardig lukt. Of, of ik bedoel dat, mm -hmm. dat ik ervan uh, kan leven op dit, op dit moment. Dus, maar ja, het is, het is natuurlijk wel. Uh, uh, ja, soms, soms lijkt het me wel makkelijk als je, als je gewoon uh, van negen tot vijf of iets doet en dan. Uh, maar ja, daarna denk ik dat ook meteen niet. Dus, hmm. uh, ik dat zou ben... iets overzichtelijker zijn dan wanneer je afhankelijk bent van dat brein. Nou oh ja, dan, dan weet je wel van, oh ja, dan, dan ga ik daarheen en dan ga ik daarheen. En, en nu is het altijd wel een beetje, oké, okay, ga ik nu eens dit doen of ga ik nu eens dat doen? <lacht> en dan, dan moet je wel een beetje zelfdiscipline, uh, heb je daarvoor nodig. En uh, uh, dat ben ik af en toe, dat uh, discipline ben ik nog op aan het opzoek op het woordenboek of in het <lacht> woordenboek af en toe of ja. structuur ja, ja. ja. Er zijn uh, nog een paar vragen van luisteraars. Dag Roos, in de documentaire die te zien was... bij de publieke omroep over de boerderij... Dus de boerderij van, van jullie, van je ouders, werd afgebroken. In jouw verhuizing van Duiven naar Utrecht... komt de roosbeefdrummer Tim aan het woord. Hij haalde aan dat het allemaal leuk en aardig is. Dat roodharige meisje met gekke teksten die maar wat staart. Maar dat het ook wel tijd werd om verder te gaan en je te ontwikkelen. Nu, een paar jaar verder en een album rijker... heb je Tim kunnen verrassen... En zo ja, wat is er veranderd aan Roos en hoe heeft dit jullie muziek beïnvloed? Vraagt Jos uit Groningen. Uh, Jos, je hebt niet helemaal goed opgelet, want nee. uh, mijn broer uh, zei dat in die dat, in oh, ja. film. Maar uh, dat geeft niks, ze lijken, wel, ze lijken wel een beetje op elkaar. Um, nee, dat vond ik, wel, vond ik wel mooi dat Job dat, uh, dat to, of toen zei. Mm -hmm. die, uh, van uh, ja, uh, Roos, je kan wel altijd. Uh, je kan wel altijd. Uh, Um, je piano liedjes Dat was ook wel mijn bedoeling. Of zo. Ik wou heel graag een Band. En ik wou. Ja, uh, yeah. maar. Uh, nou ja, volgens mij is het wel, uh, is het wel gelukt. En ik, ik probeer altijd. Uh, uh, verder te komen. Of, ja, of zoveel mogelijk te maken. En uh, dat is de manier, denk ik. Om verder te komen. Om, om gewoon. Om bezig te zijn. En, uh, een volgend liedje te maken. Ja. Yeah. Uh... Uh, Laurent of Laurent vraagt zich af... in het liedje In het Bos refereer je met de vogels en de bomen... naar mensen en hun gedrag en meningen. En bedoel je met het bos de samenleving? Oeh, die, die, die gaat, die die gaat, gaat diep. diep. <laughs> die gaat diep in het bos. Nee, uh, nee, nee, ik bedoelde gewoon het bos eigenlijk. Dus ik uh, bedoelde het wel vrij letterlijk. En, en het, het, gewoon, ik wou heel de eenzaamheid van het bos... Uh, benadrukken En de plek ook als je zo uh, in zo'n inrichting uh, zit. Dat er wel, uh, wel vreemd is of zo. Het is wel opgesloten. Ja, en, uh, waar stilte is voor de treinen. Het zinnetje dat dus nu verviel in jouw uh, ja. solo uitvoering. <lacht> en ze lijken het er ook om te doen. Hè, dat die spoorlijnen al zitten omnieuw. Ja, dat is toch ja. zo raar. Ja. Ja. Um, goed, we gaan nog naar één nummer van het album zelf luisteren. Ja. Uh, iets Te Veel Wijn. Okay. Iets te veel wijn van Roos Rebergen, Roosbief. We spraken Tore Florim, de zanger van, uh, van de Staat... met wie je een ander project samen hebt gedaan. En hij zegt, ik vind haar nieuwe plaat te gek. Het gaat veel dieper. Ik vind het romantisch, dromerig, zwoeler en ook gewoon sexy. Het is niet meer het meisje dat ze was. Qua teksten veel breder, muzikaal veel spannender. Is dat zo? Ben je niet meer het meisje dat je was? Um, ja... Nee, ja, ik, verand, ik word ook ouder natuurlijk. Uh, nee, ik ben niet meer zoals ik was. Ik ben, ik ben wie ik ben. Uh, en, Je hebt dat rode haar in elk geval niet meer? Ja, het is geen state, statement of zo. Het is gewoon. Uh, ik trad Toen was op. het wel een statement, toch? Uh, nee, vooral omdat ik de kleur rood uh, bijzonder mooi vind. Maar, uh, maar nu het was het er bijna uit en toen dacht ik: oké, okay, het, uh, het is genoeg. Ja. Maar heeft het een niet iets met het ander te maken? Um, het is toch een beetje uh, jouw keurmerk, of was jouw keurmerk. Daar heb je uh, roos met het knalrode haar. Nee, ik denk dat ons keurmerk is de muziek wel. Mm -hmm. de, tenminste, dat hoop ik. En ja, uh, <laughs> dat mag ik ook hoop. Maar het uh, maakt nogal wat uit of daar een knalrood kapsel is... Of, uh, uh, of iets anders, ja, wat minder opvalt. Nou ja, het valt minder op en... en, en ik had zo vandaag ook een interview en toen zat ik al tien minuten te wachten. Maar die, die, die meneer die herkende mij niet. Dus uh, zaten we zaten wel bijna tien minuten, tien minuten. Bij elkaar in de buurt. Ja. Maar uh, nee, ik, ik had er gewoon uh, genoeg van. Je kan ook niet zwemmen. Het was gewoon geen prak het was praktisch niet meer Je leuk. Je kan niet zwemmen? Hoezo niet? Ja, alles is rood. Alles is rood. En, uh, dat, dat was genoeg. Ik heb het vijf jaar gehad en uh, ik was er klaar mee. Ja. Maar wordt het water dan rood of zo? Ja, ik zweet ook rood. Alles was rood. <laughs> ja, dat is inderdaad niet echt praktisch. Ja. Maar goed, er is iets veranderd. En niet alleen maar dat je ouder bent geworden. Of zie jij het echt alleen maar als dat je volwassener bent geworden? Nee, ik, ik weet. Ik weet. Ik, ik, ik met de muziek, als we het daarover hebben, dan. Uh, en met de teksten. Ik denk nu dat ik wel een soort van manier, geen maniertje hoop ik, maar wel een manier heb gevonden hoe ik graag teksten schrijf. En dat, dat, ik, nu, dat ik nu wel denk van, oh ja, ik kan, ik kan dit doen, ik kan het zo doen. En, en eerst was het alleen maar, oh ja, ik, ik doe het zo. En, en nu... Ja, nu, nu ik heb nu wel het gevoel dat, dat, ik, meer, dat ik meer schrijf of zo... Dan, mm -hmm. dan, dan, dan dat het eerst waren het alleen maar toevalligheden. En... Uh, dus, dus dat is veranderd en, en dat, dat komt denk ik omdat ik ouder ben. Mm -hmm. oh. Maar ook omdat je iets hebt ontrafeld van wat het is... wat er gebeurt als jij een tekst schrijft? Nee, ik denk, nee. Ik denk dat, ik gewoon, dat, ik, dat ik gewoon een manier heb... van dat ik duidelijke teksten wil schrijven. Um. En heb vastgesteld dat het niet alleen maar toevalligheden zijn... maar dat er blijkbaar sprake is van een goede liedjes... Nou ja, ik, dus als de. ik praat bijvoorbeeld, dan gebruik ik soms heel veel de en uh en En in mijn teksten probeer ik heel rechtstreeks te zijn. <lacht> Dat is behoorlijk goed gelukt, kan ik in wel En dan is er nog één vraag, heel kort van een luisteraar, een Belgische fan. Of je nog in België gaat toeren? Uh, nou, we hebben één optreden in Gent, 11 september, ja, op uh, Doc. Ja, Dokstrand. en daar kan hij niet bij zijn? Um, <lacht> Nee, ja, het komt, eh, een paar, over in januari gaat de CD in uh, België pas uitkomen. Dus oh, dit dus komt de Belgische iets, tour erachter. Iets achteraan. langer, maar uh, we, hopen, we hopen heel erg om in België te mogen spelen. Oké, okay. nou, ik hoop dat Jeroen nu ook gerustgesteld is uit België. En wat komt er op de tegel te staan, Roos? Nou, ik dacht eerst een, een zin die ik zelf, um, zelf bedacht heb, maar die bestaat al langer. Um, wie mooi wilt zijn, moet thuis blijven. Maar ik dacht, ik wou het wat positiever... Uh, ik wou uh, alles, alles komt goed, wou ik opschrijven. Alles komt goed. En ja. spreek je dan jezelf toe? Of? Nou, mis oh. uh, misschien, maar uh, meerdere mensen mogen zich aangesproken voelen. Okay. Ja. Alles komt goed. Dank je wel. Ja, schrijf het er vooral op, zo dadelijk op deze zender. Twee dingen. In de zomerserie Met Recht van Spreken is te gast, correspondent Saskia Dekkers. Een gesprek over haar liefde voor Frankrijk en haar verlangen naar journalistieke avonturen. En het gesprek is in handen van Margreet Reintjes. Mooie avond verder. Alles komt goed. Paul. Dank mevrouw Reebergen, Dit was aflevering 2336. Jawel, morgen ontvangen wij Ari Abbenes. Meester bij haar van Utrecht. Tot dan. Radio 1. Stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Het laatste nieuws. Ik hoor u achter mij zware... We worden beschoten nu hier met zware granaten. Colonel liet gisteren ook weer van zich horen. In de